Doral met het NOS-journaal. Op de A1 bij Hengelo is een ongeluk gebeurd waarbij een dode en vijf gewonden zijn gevallen. De snelweg tussen de A35 en de afslag Borne-Hengelo is in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Volgens RTV-Oost gebeurde het ongeluk in de richting van de Duitse grens bij knooppunt Buren. Het zou gaan om een botsing tussen twee auto's waarvan er één ondersteboven kwam te liggen. President Trump heeft via Twitter zijn steun uitgesproken voor betogers in Iran... die demonstreren tegen de leiding van hun land. De demonstranten zijn woedend dat de oorzaak van de crash... met een Oekraïns vliegtuig dagenlang is stilgehouden. toestel werd door Iran neergehaald. Trump schrijft dat hij achter de demonstranten staat... en hun moed inspirerend vindt. De Australische premier Morrison laat de manier onderzoeken... waarop het land omgaat met de hevige bosbranden. De branden woeden nu al bijna drie maanden...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 Het weer veel bewolking en vanuit het noordwesten af en toe regen. De meeste neerslag valt in het noorden van het land. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog. Vandaag maximaal 8 graden. Morgen af en toe zon en droog. Dit was het NOS Journaal. Ik ben Marinka de Haan, een van de vrijwilligers van Mentorschap Nederland. Wij staan mensen bij die door ziekte of beperking... niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Veel mensen vinden het lastig beslissingen te nemen... over de zorg die zij krijgen...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 ZFM Klassiek. Welkom terug bij uh, ZFM Klassiek. En uh, welkom terug ook weer bij het nieuwjaarsconcert uit Wenen. Voor al die mensen die toen niet op tijd wakker waren... gaan wij het concert gewoon nog een keer laten horen. Juist omdat het zo mooi was. En uh, we waren gebleven bij uh, uh, Ijsbloemen. En dat is een polka. En die is geschreven door een van de Strauss broers, Eduard. En dat gaan we nu beluisteren. Het wiener Philharmoniker. onder leiding van Andries Nelsons. <tieding> van Maar daar bij de, bij de televisieuitzending al over dat dit als een polka staat aangemerkt. <laughs> Heel vreemd eigenlijk. Want het is een, een ding in drie kwartsmaat maat. Dus nou, dan zal het wel een drie kwartsmaat maat polka zijn. Daar gaan we dan maar vanuit. Zo, even brilletje wisselen. En dan kunnen we de commentaren weer goed lezen. We gaan verder met een prachtig gavot. Ja, een gavot. Dat gaan we nu doen. En die gavot die is van Jozef uh, Helmsberger. Helmsberger moet ik zeggen. Jozef Helmsberger. Dat was ook een uh, man die bijvoorbeeld de wereldberoemde uh, balletzenders geschreven heeft. Goed, we gaan luisteren naar deze gavot van uh, Jozef Helmsberger. Die schreef het, deze gavot. En een gavot is ook weer een dans. Maar ja, dat zijn al die stukken natuurlijk die je tijdens zo'n nieuwjaarsconcert hoort. Ze zijn allemaal uh, dansen. Uh, Toen de tijd werden die gespeeld in de danszalen en in de ballrooms en zo. We gaan verder met een stuk geïnspireerd door de postkoets. Ja, en dat is de galop. En die is van een uh, mij onbekende componist. Die heet uh, Hans-Christian Lumbijen. En uh, we gaan er dan luisteren. Een leuk stuk, luistert u maar. Als kind, uh, ...ga ik u vertellen dat uh, het volgende stuk eigenlijk is van een compromis... ...die je niet alle la minuut verwacht tijdens het uh, nieuwjaarsconcert... ...namelijk uh, Ludwig van Beethoven. Maar ja, het is het Beethovenjaar dit jaar... ...en uh, het is nu helemaal zo dat Beethoven natuurlijk ook een groot deel van zijn leven in Wenen heeft doorgebracht... En vandaar dat we nu gaan luisteren naar de Twaalf Contradansen, dat is één stuk hoor, van Ludwig van Beethoven uh, uit datzelfde prachtige nieuwjaarsconcert. Geniet. In een nieuw concept. We gaan weer terug naar de walzen en vroeg het oog des levens van Johan Strauss. even bij uh, Johan Strauss 2 of Johan Strauss Junior. Het volgende stuk wat wij uh, van hem gaan beluisteren is wederom een polka: de Tritsch-Tratsch-Polka. ...eenjaarsconcept 2020. Ik verwacht dat het traditioneel uit Wenen wordt uitgezonden. En... Ik heb dat opgenomen en ik ga dat nu lekker aan u laten horen. Voor al die mensen die het misschien gemist hebben en het toch graag hadden willen horen. Nou, De mooie beelden erbij heb ik al gezegd, die kan ik u er niet bij leveren. Maar de muziek wel. En daar gaat het per slot We gaan verder met een uh, wals van Jozef Strauss. En die wals die is getiteld Dynamiden. zoveel als de magische kracht van magnetisme. En uh, Richard Strauss, die overigens meegebieden was... gebruikte dit stuk onder andere voor zijn komische opera. Nee, Sorry. Die gebruikte zijn, dit voor zijn uh, komische opera... Uh, de Rozen Cavalier. En uh, we gaan nu snel... U hoorde al een klein stukje. er was even foutje, verkeerd knopje. Gaan we nu snel doen. In Vlugge. En dat is een, een polka, een snelle polka van Jozef Strauss. <tied> einde van, uh, van dit hele verhaal, want er komen natuurlijk de twee grote belangrijke stukken van, uh, van dit concept moeten natuurlijk nog komen. De toegiften en op de eerste plaats is dat natuurlijk die, de meest bekende wals van uh, Johan Strauss junior en een ode aan de mooie blauwe donau. Nou, gaat u ervan genieten van deze prachtige uitvoering van Andries Nelsons met de wiener Philharmoniker aan der schönen blauwe Donau. nieuwjaarsconcert uit de muziekverein in Wenen. Altijd zoals standaard. even wachten jullie. Even zoals traditioneel altijd gebeurt op nieuwjaarsdag. Uh, het slotstuk is dan natuurlijk altijd de Radetski Mars. En daar was dit jaar eigenlijk wat mee aan de hand. Want men gebruikte dit jaar een heel of heel nieuw, maar in ieder geval een nieuw arrangement. Het oude arrangement werd namelijk gemaakt, ooit door wat ze te, uh, steeds gespeeld hebben, door een meneer die heette Leopold Weniger. Die had het voor het grote orkest gearrangeerd. Maar omdat men er uh, uiteindelijk toch is achtergekomen dat deze man nogal veel nazi-sympathie had, heeft men nu besloten om die versie niet meer te gebruiken. En uh, men heeft nu een eigen versie, die dus ook ge geaccrediteerd wordt... Uh, onder de naam Wiener Philharmoniker. Dus, dan, uh, dus het is eigenlijk gewoon hetzelfde stuk... maar in een nieuwe bewerking, laat ik het zo zeggen. Het is een traditionele slot en u mag rustig meeklappen thuis. Wij gaan er wat dat betreft hiermee uit. Dit was een, uh, zeg maar een herinnering aan het nieuwjaarsconcert 2020... uit de Muziekvereniging in Wenen. En dan nu de...